Mama, mijn aspirines zijn op. Dat klopt. Die heb ik aan papa gegeven. Aan papa gegeven? Uh oh, oh Je lukt de straten langs en lacht naar iedereen. Je bent weer van het pad af. Je voelt je zo alleen. Je mist de laatste bus, want jij hebt de tijd. Dus kan je weg. Je dak met je kop als hier gier Malle gala kom en, en met een nog We gaan voor de king. Je bent mijn gabber man, kom op nou, laat me er nou in man, ik sta op de lijst. Nee, je staat niet op de lijst. Ik ben helemaal uit Saandam gekomen. Kijk dan even bij de E van Erik. Nee, ik ken geen Erik. Ja, komt er niet in. Het feest is weer voorbij, de lichten gaan weer aan. Je het weer naar huis, zo kom als een banaan. Waar mama op je wacht, met een looje pet. Maar jongen, wat heb je nog grote ogen? Dan drop jij een beel en het hakken begint HAKKER! MALLER GABBA KOM MALLER GABBA KOM HIER Op een feest uit je dak met je kop als een gier Die muziek wat zachter op die lelijke scooter van je? Het doet pijn aan mijn oren! Weet je wat ook pijn doet aan je oren? Hier! Malengaba kom, Mal -e kom hier Op een feest uit je dak met je kop als een gier Malengaba kom, een We gaan voor de kik, malengaba een beel hier Mal -e kom. Mal -e kom, hier Op een feest uit je dak met je kop als een gier zo. voor de laat ik hij beeld weer groeien.